One, two... You gotta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 Up, arrogant. foot and when he comes home Out. Don't take him for a sucker, cause it's not what he's about Every time I need him, he always got my back Never disrespectful, cause his mama taught him that I got a good man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 was Ik heb tranen gelachen, al gedaan. En tenslotte tevreden, de licht uitgedaan. Ik word begroet met een klap op mijn schouder. Hoe is het met jou? Eerste grap, eerste glas.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 In het congres gaan stemmen op om de uitgaven voor spionage terug te schroeven. Bij zeven ontwikkelingshulporganisaties verdient de directie meer dan een topambtenaar van een ministerie. Dat blijkt uit een overzicht dat staatssecretaris Knapen naar de Kamer heeft gestuurd. Een directeur-generaal op een ministerie verdient ruim 124.000 euro. Vanaf volgend jaar krijgen hulporganisaties geen subsidie als zij hun directie meer betalen dan dat bedrag. Van de ontwikkelingsorganisatie SNV en het Rode Kruis was al bekend dat de top boven de norm uitkwam. Nu blijkt dat ook onder meer het tropeninstituut veel salaris betaalt. Knapen benadrukt dat ruim 90% van de meer dan 100 onderzochte organisaties aan de norm voldoet. Hij schrijft dat in ieder geval bij SNV het teveel betaalde salaris kan worden verrekend met de subsidie. In Antwerpen is het bed van de Vlaamse schrijver Willem Elschot geveild. De houten twijfelaar uit de jaren 30 met